Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Italië beschuldigt India van het schenden van het verdrag van Wenen in zaken diplomatiek verkeer... omdat de Italiaanse ambassadeur het land niet mag verlaten. Aanleiding is de diplomatieke rel over twee Italiaanse militairen die twee Indiaanse vissers hebben doodgeschoten. Vorige maand mochten de militairen van India het land verlaten om zo te kunnen stemmen bij de Italiaanse parlementsverkiezingen. De Italiaanse ambassadeur beloofde dat ze voor hun proces naar India terug zouden keren... maar vorige week liet de Italiaanse regering weten dat de twee in, India, in Italië blijven. En daarop besloot India tot het uitreisverbod voor de ambassadeur. In de verklaring stelt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... dat het nog steeds hoopt op een oplossing. De belangrijkste Syrische oppositiegroep heeft in Istanbul een premier gekozen... die een Syrische interimregering zou gaan leiden.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 Het plan voor een interimregering is omstreden. Critici vinden dat in een interimregering ook afgevaardigden... van het huidige Syrische bewind moeten zitten. Bij een bomaanslag op een busstation in Nigeria... zijn zeker 25 mensen omgekomen. De aanslag was in Kano, een belangrijke stad in het noorden. Volgens ooggetuigen waren er vijf explosies. Doelwit was een volle passagiersbus die zou vertrekken naar het oosten. Aangenomen wordt dat de aanslag het werk is... van de radicaal-islamitische groepering Boko Haram... Die beweging strijdt voor strenge islamitische wetten. In Kano wonen veel christelijke Nigerianen uit het zuiden. Het weer dan, vannacht bewolkt. Morgen overdag soms wat regen of natte sneeuw. Vrij koud, 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Renze Klamer. Goedenacht. Een uh, uur geleden ongeveer toen begon uh, op de World Baseball Classic in San Francisco de halve finale. Nederlandse, het Nederlands honkbalteam speelt erin tegen de Dominicaanse Republiek. Ik uh, hoopte eventjes eigenlijk contact te hebben met ook, uh, het stadion. Daar zit namelijk uh, uh, Julia Bol. Die is daar uh, aanwezig namens ook de Nederlandse honkbalbond. Maar uh, die verbinding is nog even niet te leggen. Dat zou natuurlijk leuk zijn als we even live uit het stadion een update krijgen. Dus dat hopen we later dit uur uh, aan u te brengen. Wie we wel hebben in de studio, dat is, uh, dat is Nick Stuifbergen. Zelf ook nog speler en Oud International. En wie wij ook nog hebben vannacht, die voor ons helemaal een speciale wedstrijd volgt. Namens de NOS, dat is Theo Plasgaard. Theo. Derde slagbeurt, derde inning. Twee volledige innings gehad. Stand nog steeds 1-0 voor Nederland. En uh, nu zitten we in die derde slagbeurt. Nederland aan slag met alweer 2-0. Dat betekent dat die werper, die Edison Valkes... wat meer uh, greep krijgt op de wedstrijd. En uh, dat heeft, hij heeft ook nog wat goed te maken. Want in 2009 was hij ook starter tegen het Nederlands team dat toen met 3-2 won. Toen kreeg hij het dus op zijn neus. En dat is hij niet vergeten. Dus hij wil niet nog een keer afgaan tegen Nederland. En na zijn nerveuze start in die eerste slagbeurt... waarin Nederland de eerste punt scoorde... krijgt hij dus wat meer grip op de Nederlandse slagmensen. We kijken nu naar Profar bij een stand dus van 1-0. En 2-0 in die derde slagbeurt. Lijkt het me niet dat Nederland die voorsprongen gaat vergroten. En zullen ze zich gaan richten op de verdediging weer met... Met Mark wel die het goed doet, die wel wijd moest toestaan net. Maar Ramirez, die op het eerste honk kwam, liet zich heel dom uittikken tussen het eerste en het tweede honk. En daarna bleef de verdediging goed gesloten, zodat Nederland terecht en verdient nog steeds voorstaat met 1-0. Nou, dat is, dat is goed nieuws. Dankjewel Theo Plassgaard, dames de NOS. Um, ja, we gaan nog een hoop meer horen dit uur over uh, honkbal. Ik ben namelijk uh, vooral benieuwd zometeen van Nick uh, hoe dat spelletje eigenlijk precies werkt. Want ik kan me voorstellen als u luistert dat u denkt, oh honkbal, ja, uh, even denken. Vroeger met gym dan was dat altijd uh, zo goed mogelijk slaan en dan heel hard rennen. Maar meer, uh, meer weten we er misschien niet eens van als uh, gemiddelde Nederlander. Nou, gelukkig uh, hebben we genoeg mensen vannacht hier die uh, daar een hoop over kunnen uitleggen. Uh, dat zou meteen en na een, uh, een, een nieuw nummer. En dat heeft eventjes geduurd voordat ze weer met die muziek kwam. Van Carol Emerald. Ze had een uh, enorme succes met haar debuutplaat. En dan uh, zijn de verwachtingen natuurlijk hoog gespannen En die probeert ze waar te maken met dit nummer Tangled Up.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 Shake it up, it up You could be breaking up Make it up, it up You can't be faking it Making it for my love It's all a tragedy Don't get me it up I can't separate your sin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 Both, oh never mind. And get me waking up. Carol Emerald. Terwijl Nederland nog, uh, nog steeds bezig is. Sterker nog, uh, zolang zij is nog niet bezig. Pas een uurtje met het spelen van de halffinale op de World Baseball Classic. Praten we hier in de studio met Nick uh, Stuifbergen verder over de sport honkbal. Want uh, Nick, ja, uh, honkbal, ik zei het net al. Veel mensen kennen het misschien nog van, uh, van gymles van vroeger op de middelbare school. Maar toen is het uh, misschien toch een beetje weggezakt. Want zoveel media-aandacht is er niet voor, hè, doorgaans? Nee, ja, honkbal is in Nederland niet een hele grote sport. Hoe komt dat? Ja, dat zit niet in onze cultuur, denk ik. Het is voetbal, hè? Voetbal en schaatsen. Ja, want als ik het goed begrijp, is in Amerika... is, is, of, uh, is, is dit een beetje wat voetbal hier is, is het zo te zeggen? Ja, niet alleen in Amerika, ook in Japan en in Lat Latijns-Amerika. Dat zijn hele grote sporten daar. Ja, is dat niet ontzettend gek? Omdat wij wel als team dan nou ja, toch, uh, toch vrij aardig doen op de, op de grote uh, competities? Um, ja... Nou, misschien of, wel. Maar valt dat we, ook wel mee? Ja, we hebben ook heel veel invloeden vanaf Curaçao natuurlijk. Daar komen heel veel goede spelers vandaan. Daar is het wel een groot sport. Ja. En uh, ja, die helpen ons wel natuurlijk. Ja, daar komen veel uh, goede... Want het, het is maar een klein eiland. Maar er zitten dus een hoop goede, goede talenten tussen. Ja, heel veel zelfs. Hoeveel, hoeveel mensen uit Curaçao spelen er vannacht mee? Het hele team. Het hele team komt uit Curaçao? Ja, of Aruba. Ja, ja. Behalve eentje dan van, van, uh, van Neptunus of zo, die, dat is uh, uit Rotterdam, hè, geloof ik. Uh, ja, dat is Mark wel. die staat nu te gooien. Die, die gooit uh, gedurende het seizoen voor, uh, door Neptunus. Uh, maar ja, hij is ook geboren in Curaçao. Oké, okay. dus e ja, echt, echt, echt Nederlands als in Hollandse eer, valt er bijna niet aan te behalen vannacht dan. Mm, ja, ja nou, er staat één jongen in, die is geboren en getogen in uh, Den Haag, Roger Bernardina. Oké. Okay. Dan... Maar ja, die heeft ook Curaçao's uh, roots, <laughs> zeg maar. Ja. Het komt gewoon echt daar vandaan, dat talent. Dat is, uh, dat is onvermijdelijk. Uh, uh, jij dan trouwens, want jij komt, kom jij ook uit Curaçao? Nee, toch? Nee, ik kom niet uit Curaçao. Nee. Uh, en, jou, en jouw broer zit dan op de bank nu, uh, maar die komt ook niet uit Curaçao. Nee, dus nee. Er zijn wel Nederlanders, echt, zeg maar, als in Hollanders bij vanavond. Ja, die, zeker. die zitten er zeker bij. Oké, okay. okay. maar nog niet in het veld. Kun jij eens uitleggen dat spelletje, dat honkbal... Uh, even in, in, in twee minuten. Hoe werkt dat nou eigenlijk precies? In twee minuten? Jee. Uh, je hebt een aanvallende ploeg en een verdedigende ploeg. Uh, de verdedigende ploeg wordt geleid door een pitcher. Uh, die gooit ballen. Er staat een, een slagman. En uh, die probeert uh, op wat voor manier dan ook uh, op de honken te komen. En er zijn vier honken. En de bedoeling is dat als je over al die vier honken gaat... dat je aan het einde een punt krijgt. En wie na negen innings de meeste punten heeft, die, die wint. En wat is dan een inning? Een inning is, uh, die bestaat uit twee delen. Uh, iedere ploeg uh, moet een, een keer slaan. En je moet een keer in het veld staan. En je moet drie nullen maken per uh, gedeelte van een inning. Drie nullen uh, maken per gedeelte van een inning? Ja, de bedoeling van de, van de verdedigende partij is om uh, de slagman uit te krijgen. Om een nul te maken. En als je dat bij drie uh, mensen lukt, dan, uh, dan ben je er klaar mee. Dan mag je lekker gaan slaan. Dan mag je gaan aanvallen. Oké, okay, en dat kan dan als ik me goed herinner, door uh, de, als iemand, uh, iemand ervangt, vangt, dan ben, je, dan ben je de shaak? Ja, als je hem vangt of als je uh, drie keer een slag gooit en uh, de slagman slaat hem niet, dan heb je drie slag. Uh, ja, er zijn nog veel meer manieren, maar dat zijn de meeste, meeste zo gebeurt het het vaakst. Oké, okay, en, en een punt is dus te winnen als, als iemand uh, he, op het vierde honk, dus het thuishonk, weer uh, terug is. Ja. En dat is dus, als ik nu even kijk, het is 1-0, dat, dat lukt eigenlijk niet zo heel vaak. Uh, nee, maar de Dominicaanse Republiek is ook wel goed. Dus als je doet doet, dan, uh, dan moet je hem koesteren, dat puntje. Ja? Wat, ja. wat, wat zijn een beetje normale uitslagen bij, bij een hongbaanwedstrijd? Is dat dan echt een beetje in de categorie 4-2? Of gaat het echt, kan het ook helemaal uitlopen naar, naar 20? Ik, ik, ik heb geen idee. Uh, ja, dat kan best, uh, kan best grote uitslagen worden. Uh, op de Olympische Spelen in Athene verloor Nederland... Uh, geloof ik met 22-2 een keer van Australië. Zo. Maar uh, ja, er wordt ook wel eens gewonnen met uh, 10-0... Dus dat kan heel veel uit elkaar liggen. Oké, okay, en, en het maximum aantal punten wat je kunt halen dus per, zeg maar, per, per, per keer is één. Ik bedoel, ook, ook een homerun uh, levert punt. niet meer dan één punt op. Nee, is één punt, tenzij er mensen op de honken staan. Die mogen dan ook allemaal doorlopen. Dus je kan maximaal vier punten met een homerun slaan. Omdat er dan op de andere drie honken al mensen staan die ook binnenkomen. Juist. Oké. Okay. Nou, zo ingewikkeld is het eigenlijk helemaal niet. Nou ja, na 27 jaar leer ik het ook nog steeds. <laughs> Hoe begon dat voor jou? Was dat ook op de middelbare school of dit? Nee, ja, ik, of was een, eerder? ik was een kleine jongen en mijn ouders zeiden... jij gaat hongballen. Dus toen ging ik hongballen. En waarom zeiden jouw ouders dat? Uh, ik denk dat ik te vervelend was voor voetbal. <laughs> Geen contactsport, zeiden ze. Uh, nee? nee. Was, jij, was jij fysiek een beetje... Uh, ik, was, uh, ik kon al een rebel zijn af en toe, ja. Oké, okay. dus uh, op, op het voetbalveld waren de andere spelers niet veilig geweest? Nou, dat gaat wat ver. Maar zo dacht mijn moeder er wel over in. Ja, ja oké. Okay. En dan, dan heb je dus voetbal. En, want eh, bij, bij honkbal is er lichamelijk contact. Eh, ik bedoel, ik zie af en toe eh, wel eens beelden voorbij komen. Er worden ook wel flinke, flinke soort van halve slijdingen gemaakt, toch? Ja, dat mag. Ja. Eh, en, en waarom doet iemand dat dan precies? Uh, nou, als je bijvoorbeeld een loper op het eerste honk hebt... en er wordt een, uh, een, een grondbal geslagen naar bijvoorbeeld een, uh, een binnenvelder en die probeert je uit te maken op twee... en dan proberen ze vervolgens de andere loper die de bal geslagen heeft... ook nog uit te maken op het eerste honk. Dan kan je als loper die naar twee rent... proberen dat dubbelspel, zoals dat heet, op te breken. En dan mag je iemand ondersteboven sluiten Mits je maar in de loopbaan blijft. Dat is eigenlijk een hele gevaarlijke sport ook. Je moet niet met je spikes naar voren sluiten. Dat is niet de bedoeling. Dat is, dat is verboden. Met ja. gestrekt ben ingaan, zeg maar, om het even met voetbal te vergelijken. En dan kan je gelijk douchen. Oké, okay, oké. Okay. Maar dat, dat is jou nooit uh, gebeurd? Ik gooi alleen maar. Precies. <laughs> Dat was ook extra veilig. Heeft jouw moeder dat ook gezegd? Ga jij maar gooien? Dan hoef je niemand aan te raken. Nee, ik was gewoon te slecht voor alle andere posities. Ja, heb je wel andere dingen geprobeerd ook als kind? Ja, vroeger was ik catcher. Ik heb ook gevangen. Maar daar lagen mijn talenten absoluut niet. Oké. Okay. En, en hoe kom je daar naar achter? Want ik, ik ken, als ik denk aan gooien, dan, dan denk je aan een tennisballetje op het strand of zo. Wat je dan af en toe doet. Hoe leer je dat? Zeg maar, hoe word je daar echt heel goed in? Ja, bij mij is het bij toeval gekomen, want uh, wij hadden toen in mijn team hadden we geen uh, pitches meer. En toen zeiden ze, Nick, uh, nou, dan moet jij maar gooien, want er is echt niemand meer. En uh, dat ging wel goed. En sindsdien uh, ben ik dat maar blijven doen. Ja. En uh, even om een, uh, een klein beetje een beeld erbij te krijgen. Hoe hard gooi je dan met zo'n bal? Nou, dat varieerde tussen de 88 en de 90 mijls per uur. En kilometer per uur is dat? 148, uh, 145. 148 kilometer per uur. Kun jij ja. een bal gooien? Nou, 145. Dat is wel. Uh, daar kan ik me inderdaad voorstellen dat het ook fysiek best wel een, een, een heftige sport is. Uh, ja, dat ja. Niet zozeer conditioneel, maar gewoon, je moet gewoon uh, een brede arm hebben eigenlijk. Ja, je moet vooral heel soepel zijn. En uh, daar ontbreekt het een beetje aan dit moment. <laughs> ja. Ja. En kom, komt dat nog een tijdstip binnen de dag, of is dat gewoon uh, een status van jou op je 32e? Uh, dat is omdat ik 32 ben, versleten. Okay. Dat, dat klinkt alsof jij zegt: uh, ik ga ermee stoppen binnenkort. Nou, nog niet. Maar uh, het einde is wel een zicht, ja. ja. Ja? Hoe lang heb jij nog te gaan op, op de honkbalvelden? Nou, nog een jaartje of twee. En dan is het mooi geweest? Ja, dan, dan is het mooi geweest, ja. Maar, want hoe zit dat precies? Verdien jij er ook iets mee? Of heb je hiernaast gewoon nog een uh, fulltime of parttime baan? Of? Nou, toen ik in het Nederlands team zat... Uh, worden we natuurlijk ge uh, gefinancierd door het NEC-NSF. Dus daar kan je gewoon van leven. Ja. Uh, maar nu, uh, nu heb ik gewoon een baan. Ik ben een docent. Dus uh, overdag moet ik gewoon lesgeven. docent. Nee, nee, nee, nee. Biologie en wiskunde. Oh, dat is weer een hele ja. andere tak van sport. Ja. <laughs> Want daar heb je ook voor gestudeerd? Of? Uh, ja. ja, daar heb ik ook voor gestudeerd. en uh, ja, Uiteindelijk moet er toch gewoon uh, een normale baan komen, hè, als je wat ouder wordt. Ja. En, en hoe lang ben je dan zeg maar, onder contract geweest bij, uh, bij, bij NOC NSF, als, als topsporter? Uh, van 2005 tot 2012. Oké, 7 jaar. En is daarmee dan ook jouw... Uh, ik kan me voorstellen als klein jongetje dat je, dat je er ook een beetje van droomde. Om op, die, om op die mooie toernooien te staan en je bent dan tweevoudig Europees kampioen geworden. Ja. Is, is jouw droom een beetje uitgekomen of had er nog meer in gezeten? Nou ja, ongetwijfeld had er meer in gezeten. Maar dankzij het Nederlands team heb ik wel heel veel van de wereld kunnen zien. Ik heb ook op de World Baseball Classic mogen spelen. Uh, EK's, WK's. Alleen uh, de Olympische Spelen, dat is het enige wat ik niet heb gehaald. Dat is uh, jammer, maar ja. Dat is jammer, ja. Want hoe zit dat nou precies met die World Baseball Classics? Want uh, dat, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Uh, er was altijd al een soort WK. Eén uh, keer in de vier jaar of twee jaar, wat, wat was het? Eén uh, keer in de twee jaar. Eén keer in de twee jaar. Maar dat, dat was dan, stond dan niet heel erg prestigieus bekend. Omdat de, de belangrijkste spelers van de, zeg maar de, de landencompetities... dus de, de Major League is dat geloof ik in Amerika... die, die deden daar eigenlijk niet aan mee. Nee. Nou ja, de competitie liep gewoon door in de Major League. En uh, ja, daar is zoveel geld mee gemoeid. Dus dat is verzekering technisch was het gewoon niet uh, haalbaar om uh, Major League spelers daarvoor vrij te geven. Dus daarom uh, wordt nu aan het begin van het jaar in maart wordt, uh, dit toernooi gehouden. Uh, dit is het voorseizoen voor de Major Leaguers. En uh, hier krijgen ze wel vrij voor. Oké, okay, want was dit, uh, klopt het dan ook dat dit eigenlijk een soort initiatief was van de, uh, van de mensen uit die Major League... om, om dit als soort soort alternatief te organiseren? Ja. En daarmee is het oorspronkelijke WK komen te vervallen? Uh, ja, dat, dat bestaat niet meer. Het laatste WK in 2011 is door Nederland gewonnen. En dat was, ja, er komt geen andere meer. Maar dit is niet de eerste World Be uh, Baseball Classic, toch? Nee, 2006 en 2009. Dus het heeft een tijdje naast elkaar bestaan? Ja. Uh, Oké, okay. en deed dan, uh, uh, deed dan de Major League mensen wel aan de Classics mee en niet aan het WK? Ja. In die tijd? Ja, dat klopt. En ja. Nederland heeft dus wel het WK gewonnen, maar nog nooit de Classic? Nee. Maar en... dat gaat misschien morgen gebeuren. Ja? Dan, dan, dan, morgen wordt ook meteen de finale gespeeld? Ja. Dat is vrij snel. Ja. Sleller dan dat bijvoorbeeld bij sport als tennis of voetbal gebruikelijk is na een halve finale. Sorry, ik moet even kijken hoor. Ja, maar, wat, wat gebeurt hier? Hij sloeg bijna de bal over de omheining heen, maar hij ging net aan de verkeerde kant van de paal. Het was iets te kort, dus uh, nu is het gewoon een slagbal. En we hadden een catcher in het, in het, in het publiek, zag ik. Iemand ving de bal. Of, even ja, dat... kijken naar de herhaling. Ja, dat gaat gewoon met de blote handjes. Ik weet niet of deze het met de blote handjes deed, maar... Even kijken, dan gaat de slag helemaal... En... I ja, in de blote handjes gevangen. Dat is pijnlijk, denk ik. Ik gebruik altijd een handschoen. <laughs> Daarmee is genoeg gezegd. Um, als het goed is, dan gaan we nu eventjes naar Theo Plassa. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik nog eventjes een aankondiging. Want als het goed is, dan hebben we zometeen contact met Julia Bol... die vanuit de Skybox in San Francisco ons te woord kan staan. Maar eerst even een update van Theo Plassaert. In de vierde slagbeurt zitten we inmiddels met uh, één man uit en we zagen net uh, Vladimir Balentin aan de slag. Die uh, bal zagen jullie ook voorbij komen, kwam in het uh, publiek terecht. En uh, ja, een paar meter uh, naar de andere kant geslagen, dan was het uh, wellicht een uh, twee geweest. Of misschien wel. Mooier nog over de omheining. Dan was het een homer geweest en had Nederland 2-0 voorgestaan. Maar zover is het niet. Het is nog steeds maar 1-0. Het is spannend. Het is een kleine voorsprong. En Nederland, op dit moment aanvallend, kan niet zo heel veel laten zien tegen die werper... Die, die nog steeds erop staat, die volkwest En ook aanvallend zijn het de Dominicanen... die af en toe een prikje loslaten... maar nog niet een mooie rally hebben kunnen laten zien. We zagen net wel een mooie hongslag van José Reyes, de korte stop. Maar verder dan dat kwamen ze in die slagbeurt niet... want er waren al twee nullen. En zo blijft Nederland ook verdedigend goed op de been... tegen deze sterke Dominicanen. Er zitten we inmiddels... Op ruim een derde van de wedstrijd. En blijft het te spannend en kan het nog alle kanten uit. Voorlopig is Mark wel de startende werper goed. Dat was belangrijk, dat hij een goede start zou geven voor het Nederlands team. En we zullen zien hoe lang hij het mag blijven doen. 95 ballen, dat is toegestaan in deze halve finale. En aanvallend op dit moment kan Nederland het niet echt laten zien tegen die werper. Het blijft dus 1-0. Dank Theo gaat namens de NOS. Uh, Zometeen aan de telefoon hebben we dus Julia Bol... die namens de uh, Nederlandse Honkbouwbond uh, aanwezig is daar bij de wedstrijd. Live uit het stadion, maar eerst gaan we er even snel tussenuit voor muziek. Really? Never let her slip away, Andrew Gold. Als het goed is, dan heb ik uh, nu uh, live contact met Julia Bol, live vanuit San Francisco. Julia, nacht. Goedenavond. Ach, ja, voor, voor jullie nacht. Ja, voor ons nacht inderdaad. Ja, we hebben verbinding en de lijn klinkt nog best wel goed ook. Hoe gaat het daar? Ja, het gaat goed. Ik ben net uh, even snel met overgegeven bo om uh, boven in het stadion even je te kunnen bellen. En Ik heb een prachtig uitzicht vanaf hier. Uh, het gaat goed we staan voor. En um, ik ga er nog steeds vanuit dat wij morgen gewoon tegen Puerto Rico spelen. Kijk, hey, en, en, en hoe kom jij op zo'n uh, gelukkige positie terecht dat jij speciaal voor, uh, voor de, als ik het goed begrijp, voor de Nederlandse honkbalbond daar naartoe mocht vliegen en gewoon in een stadion erbij mag zijn? Um, ja, het is een, uh, een eigen oproep vanuit de Major League Baseball, um, die het deelnemend land aan de WB Zocht zij één vertegenwoordiger die plaats wilde nemen in de ML ik heb daarop gereageerd en ben uitgekozen. Dat is ook leuk. Dat is fijn. Wat, wat, wat? We hebben de afgelopen, de afgelopen drie weken in New York doorgebracht. Wedstrijden bekeken. En um, zodra je team eruit ligt, moest je naar huis. Maar ja, ons team blijft maar winnen. Dus ik zit nu in het ja, En ben je zelf ook een echte een echte Ja, ik speel zelf voetbal uh, al sinds mijn uh, 13e ongeveer. Um, uh, dus ik heb het overdag gevolgd. Okay. En uh, ik kan niet wachten tot ik uh, mijn steentje kan bijdragen aan de bekendheid ervan. Ja, nou dat, uh, dat heb je vandaag al aardig gedaan. Ik heb je volgens mij al verschillende malen ook voorbij uh, horen komen op, uh, op allerlei radiostations. Ja, dat klopt. Je, je hebt een, een, een heel een nieuw mediadagje. Is dat uh, een hele nieuwe ervaring voor jou, denk ik? Ja, nou het is leuk. Ik, uh, ik praat er graag over. en ik, uh, ik hoop dat er heel veel mensen nu aan het kijken zijn naar de website. Ja, nou wij zijn dat onder andere en eh, ik zie dat het eh, heel gezellig is in het stadion. Goede sfeer, ik zie ook wel een aantal lege stoeltjes. Betekent het dat dat de wedstrijd niet helemaal is uitverkocht? Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. Eh, uh, Afgezien van het feit dat het natuurlijk een enorm stadion is, is het gewoon uh, maandagavond in Amerika. En um, ja, Amerika is niet meer zo nooit. Dus um, dat betekent ook wel dat er iets minder kaartjes zijn verkocht, denk ik. Ja. Wat, um, hoe, hoeveel dat plaatsen dat zijn er in, in dat het stadion? Wij... Dat weet ik niet. Maar het is uh, een van de grootste stadions van de Major League. Ja. Um, en ik denk, uh, we hebben een warme band met San Francisco, omdat onze coach, uh, Henry Newlands, die is de uh, hitting coach van de San Francisco Giants. Dus de meeste Amerikanen die hier zijn, die streven uh, mee voor Nederland. Omdat uh, Henry ook in de steun is. Ja. En is. Zijn er ook ja. nog andere Nederlanders te ontdekken daar in het publiek? Ik heb net een heel team uit Haarlem gesproken. Hè. Die zijn helemaal speciaal voor de World Baseball Classic voetballen. Eh, Kijk. En het um, ziet er lekker oranje uit. Het ziet er lekker oranje uit. Kijk, dat, dat is goed nieuws. En als Nederland dus wint, ja. dat, dat hoorde ik net wel eventjes van, van Nick, Nick Stuifberg, de broer van een van de, van de spelers, die uh, zit hier in de, in de studio. Dan spelen ze morgen okay. al de finale. Klopt dat? Klopt, morgenavond. Is, is dat niet een beetje snel? Zijn ze dan niet nog ontzettend moe van deze halve finale? Um, ja, of jij hebt heel erg gebrand om dat gewoon de klus af te maken, denk ik. Ja, oh, je bent wel een goede promotor, <laughs> dat hoor ik al hoor. <laughs> je maakt van altijd iets <laughs> goed, positiefs. Uh, met <laughs> ja, absoluut. Nee, dat, dat, dat doe je heel goed. En jij zit er dan ook weer bij, denk ik? Ja, gelukkig wel. Oké. Okay. En uh, ik hoop in een oranje jas. Ja, en, en als ze en als dan uh, gaan winnen, wat, uh, wat uh, ga je dan nog iets speciaals doen om het te vieren? Um, ja, uiteraard. Ik ga het vieren. Um, en voor de rest. Ben ik afhankelijk ook van wat Major League Baseball in Paddle heeft voor de overwinning? Ja, en, en hoe gaat het dan precies? Want ga je zelf dan uh, ook met, met die spelers een feestje bouwen ergens? Of ben je echt nauw betrokken? Zeg maar ook uh, gewoon dat je gezellig contact hebt met het hele team? Of sta je toch op een soort van afstand? Ja, juist. Ja. Het is wel te hopen ja, dat we mooi morgen dan een, een lekker biertje kunnen drinken met iedereen. Ja, J jij bent wel uitgenodigd voor de Borrel in ieder geval. Natuurlijk. <laughs> nou, daar, daar zijn we jaloers op. Ik zou zeggen, uh, Julia, veel, uh, veel plezier dan nog in San Francisco in het stadion. en uh, Moedig ze een beetje extra aan namens ons. Zeker, ga ik doen. fijne uitzending uitzendingen. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel, Julia. Okay. Dat was live vanuit San Francisco, vanuit het stadion... waar de halve finale van de World Baseball Classic wordt gespeeld. Julia Bol namens de Nederlandse honkbalbond mag zij als afgevaardigde daar zitten... en alle wedstrijden bekijken en ook nog eventjes gezellig bellen... met alle tv en die haar willen spreken. Nou, dat lijkt me een topbaantje. <lacht> die heeft het goed getroffen. Uh, Nick, jij zit nog steeds te kijken, of niet? Ja. Gebeurt er nog wat ondertussen? Uh, nou, vooral dat uh, Jacob en Mark wel heel goed staat te gooien nog steeds. Het staat nog steeds 1-0 in de vierde inning, dus we zijn bijna halverwege. En uh, ja, het ziet er nog goed uit. En even voor duidelijkheid, dat betekent dus dat hij goed staat te gooien. Dat betekent dus dat de, de, de mensen van de Dominicaanse Republiek van dat team... eigenlijk eh, niet zoveel kunnen raken en daarom geen punten scoren. Ja. En dan doet hij goed zijn werk. Hij doet heel goed zijn werk, ja. ja? Ben je dan ook een beetje jaloers als je daar naar kijkt? Nee, ja, ik ben eerder trots. Kijk, ik, ja, ik, nee, ik ben klaar met honkbal. Uh, wat, wat betreft het internationale gedeelte. Dus uh, ik vind het alleen maar mooi. Oké, okay, maar het is niet zo dat je af en toe zo'n bal ziet vliegen... dat is zeg maar zo'n worp dat je denkt, poeh zeg, dat is wel... Uh, dat, uh, ik wou dat ik dat nog zo zou kunnen. Nee. <laughs> daar, ben je, daar ben je een beetje te nuchter voor, uh, volgens mij. Ja, nee, het ja. is mooi geweest. Het is mooi geweest, kijk. Um... Wat we even gaan doen, uh, we hebben net uh, dus de update gehad vanuit San Francisco. We hebben gehoord van Nick hoe dat spelletje precies in elkaar zit. Uh, dan gaan we nu eventjes naar muziek. En zo meteen uh, gaan we kijken wat er nog meer gebeurt. Ook eventjes uh, via onze verslaggever van de NOS Theo Plas gaat. Maar eerst even muziek van Salvador. A world full of sorrows, no promise of tomorrow. It's hard to keep on moving someday. We all have times we can't see The silver lining The happy ever after Seems so far away It's a crazy world But it's all we've got So let's keep looking for a way to make it real Lost. From the inside, I will make this world so beautiful. We can play our part, chase away the dark, build a brighter future for everyone. I won't be afraid to make that change so they can see hope on the and follow trade love for the hate we can be the change binnenuit dat uh, daar zongen met Salvador over. Uh, we gaan eventjes naar uh, Theo Plasgaat van de NOS met een update vanuit San Francisco. We gaan uh, beginnen aan de vijfde slagbeurt voor Nederland. Nog steeds de 1-0 voorsprong voor het team van Hensley Meulens. En dat is goed, dat is knap. Dat is ook een klein beetje verrassend tegen de topfavorieten uit de Dominicaanse Republiek. Met al die dik betaalde Major League spelers die uh, voorlopig uh, niet aan de... Aan te pas komen tegen Nederland. Aanvallend uh, zeker niet. Uh, slechts twee hongslagen tot nog toe geproduceerd op uh, Mark. Wel. En uh, Nederland uh, doet het goed. Uh, aanvallend uh, ook nog niet zo heel veel laten zien. Maar wel uh, slim gespeeld. Zeker in die eerste slagbeurt. En geprofiteerd van die wijdballen. Van die startende werpen van de Dominicanen. En net een hongslag gezien. De eerste van de wedstrijd van Andrew Jones. De veteraan. De mentor in het Nederlandse team. Die 2200 duels speelde in de Major League. En daarin 434 homerens sloeg. Ooit een tijd lang de best betaalde Nederlandse sporter geweest. En nu verdient hij zijn geld in, in Japan. En speelt vanavond als aangewezen slagman. Dat betekent dat hij niet in het veld staat. Maar alleen maar aan slag komt om te slaan. En dat heeft hij ook goed gedaan. Hij heeft die honkslag geproduceerd. We kijken in die vijfde slagbeurt nu naar Jonathan Schoop. Die het moet gaan opnemen tegen. Uh, die werper die er nog steeds op staat, Volkwest. Geen aanleiding op dit moment bij de Dominicanen om hem te vervangen. Net zo goed als Mark wel het goed doet bij Nederland. Evenwicht dus in de wedstrijd. Maar wel het kleine gaatje in het voordeel van Nederland. Nog steeds 1-0. Het punt gescoord in de eerste slagbeurt. Blijft spannend. Ik ben benieuwd hoe dit verder gaat aflopen. Dank u, Theo gaat namens de NOS. Uh, ik ben eigenlijk benieuwd uh, of u thuis zit te luisteren en denkt van hé, hey, uh, dat spelletje. Ik hou er ook van. Ik heb daar ook iets mee. Uh, of uh, het, het frustreert me soms, uh, ik, ik zou zelf wat mee willen doen. Of uh, ik, ik heb uh, vroeger op honkbal gezeten. Eigenlijk uh, gewoon naar nou, uw verhaal, uh, uw verbinding met, uh, met, de, met de sport honkbal. Uh, dat kunt u uh, laten weten, daar kunnen we even over kletsen vannacht. En dat kunt u dan doen door te bellen naar 0800-1121. 0800-1121, dat is ook nog eens helemaal gratis. Uh, u kunt ook even een mailtje sturen, dat kan dan naar nacht.eo.nl. En uh, we zijn ook modern, u kunt ook reageren via Twitter. Dat kan dan met hashtag dit is de nacht of met Avenstaartje dit is de nacht. Dan zien wij het ook allemaal voorbij komen. Dus laat het even weten. Heeft u sportfrustraties thuis? Kunt u dagen zitten huilen als Nederland vannacht verliest? Uh, wij zijn daar erg benieuwd naar. Laat het ons weten. Dan kunnen we daar zometeen eens eventjes over praten. En Nick, hoe zit het bij jou? Ben jij gefrustreerd uh, als, als er vannacht uh, geen winst is? Nee, daar ben ik te nuchter voor. Het nee. is hebt jammer, nooit... maar uh, ik hoop dat ze winnen. Maar uh, ja, ze hebben al een hele mooie prestatie geleverd. En hoe zit het als je zelf in het veld staat en, en, en de arm zit even niet lekker? Ja, er, er komt altijd weer een nieuwe wedstrijd. Ja? Denk ik. ja, maar ben je ook op dat moment zo? Niet dat je helemaal met de pakken neerzit en het even uitschreeuwt? Nee, ja, ik ben natuurlijk wel teleurgesteld soms, maar ik kan het redelijk binnen, binnen de perken houden. <laughs> ja. Een beetje een coole kikker ben jij gewoon. Zo nu en dan, ja. Zo nu en dan. Oké. Okay. In ieder geval geen frustratie van het, van het honkballen. Nou goed, misschien is dat voor u heel anders. Laat het dan even weten. Dan, dan gaan we daar met elkaar over kletsen. En wat we dan in de tussentijd gaan doen... eventjes kijken hoor. Eva Cassidy die gaat voor ons zingen. People get ready. De people get ready. Um, we hebben bedders. Ja, hoor, er zijn mensen gefrustreerd over sport. En uh, onder die bedders is ook een van onze. Ja, toch kan ik wel zeggen, een van de meest vaste luisteraars van dit programma. Uit de een mooie stad achter de duinen Den Haag, Aad Zonneveld. goedenacht. Goedendag, meneer. Ah. Oh, goedemorgen. Ja, we, we kunnen bijna een eigen jingle voor jou maken, Jules. Zo vaak ben jij. Uh... Nou, dat is in het verleden meerdere keer gebeurd. Dat ben je dus. We je ook naar gingen draaien voor me. Echt waar? Ja, echt waar. Nou, dat. Oh, uh, de Den Haag gingen ze speciaal voor jou dan even opzetten. Nou, dat, ja, ga, dat ga ik, dat ik, ik niet doen vandaag. Dat was, was wel avond, mag niet. En dat vond je wel leuk, zeker? Ja, uiteraard. <laughs> en ik, ik had het ook toen met die uh, Johan Duisburg, die presentator. die de laatste jaren daar aanwezig was. Ja. Oh, die kwam uit Groningen. En toen ging hij ook die, uh, die CD draaien van uh, Eide Staal, die overleden is, helaas. Ja, die ja, ja. die protest ja, dat Ik heb nog een bandje. Dat ze me toejuichten <laughs> en uh, applaudisseren. En uh, met name scandeerden met de laatste afscheidavond. Ja, en hoe komt het toch aan dat jij zo vaak naar de radio luistert? Ja, kwaad geweten, ik kan niet slapen joh. Je kan niet slapen. Nee joh. Hij zeker vanavond niet of vannacht niet. Want? Nou, ik heb hele zo mooie jaren mee mogen maken in de softball in de beginning. En ik was een van de eerste die de heren deed, want ik eerst was er dames. En de ging van die meiden dat zag niet zitten. En het herensobbal, het herensobbal, dat verviel me veel beter. En toen ben ik overgestapt, gedeeld, althans zo zakelijk, naar de Hongbol. Oké. Okay. Mede, mede door advies van mijn grote gabber, nog steeds, waar ik regelmatig contact mee heb, en mijn leermeester, André Prins. André Prins. En... Wie is André Prins? Ja. Sorry? Wie is André Prins? Nou, die is nog steeds coach. Dat is de coach Stop. van het huidige team? Nee, van verschillende verenigingen. Hij is coach van Rusland geweest, van Tsjechië. Ja? Hij was een, uh, een half jaar geleden nog in Canada met die wereldkampioenschappie. dus ook de enige coach van Nederland die in een hole of fame staat in Amerika. Oké, okay, en dat is een goede vriend van jou? Ja, die mogen maar. Dat, ja, hij woont er al lang niet meer, maar... die komt nog steeds... Hij, nou, af, een om een verjaardag en zo. Oké, okay, oké. Okay. Maar ik heb hele mooie herinneringen en veel om te danken in, in de Hongbol. Uh, ik ben de middagmaal ben ik... Uh, Toegejuicht door het publiek. Eh, en nog een, een, een, een, een. Drie, vier maanden geleden stond ik op Facebook. Tot mijn grote verbazing. Ik heb geen Facebook, maar ik werd er op een tent gemaakt. En hebben ze dus, Met een computer hebben ze dat uh, uitgeprint. Drie bladzijden. Met een kleurenfoto. En ja, onder andere wat een uh, legendarische. En geweldige venting was. Dus een paar jaar. En ik heb veel geschenken gekregen. En uitnodigingen bij uh, barbecues, bij etentjes. En drankgelegenheden. Je bent dus vaak scheidsrecht geweest, begrijp ik. Ja, en was the fucking umpire, man. <laughs> De umpire, <laughs> ja, maar, maar Aad, wat, wat voor belangrijke be, be, be, wedstrijden heb jij, heb jij uh, gefloten dan? Berucht en beroemd. Maar, kun je, maar kun je, kun je, je, berucht. Aad, kun je, je zo'n belangrijke wedstrijd doen, die jij dan hebt, uh, heb, uh, zeg maar... Uh... Nou, ik heb nog een keertje met, uh, met mijn grabber uh, André Prins, uh, heb ik een uh, John Berrett niet te vergeten, die jaren hier in Nederland woonde. Die is verscheiden en terug... Althans, hij is alleen teruggegaan naar Boston, Amerikaan. En die kwam ook bij me thuis. En dat was de, de, ja, de, de top. En daar heb ik uh, toen de tijd nog een hoofdklassenwedstrijd mogen doen. Bij uh, Minotra Pioneers, tegen Pirates. Ja, en, en even, even zo aan, want ik, ik heb hier uh, een, een pro zitten, Nick Stuifbergen. Ik heb het gehoord, ja. ja uh, Nick, klopt het een beetje, uh, die, die, want hij zegt allemaal namen. Ja, ik geloof het op maar want ik zit niet zo in die sport. Maar is, is, stelt het wat voor, die wedstrijd die hij net noemde? Ik zat even ook op het tv-scherm te kijken, dus dat heb ik gemist. Maar wat hij zei over Kees Prins, dat klopt wel. Dat, was echt een, uh, dat is echt André een hele Prins. goede trainer. Uh, André Prins, oh. sorry. Ja. André ja, Prins. ja, ik wou wel eens zeggen, he. <laughs> <laughs> Pas op hoor, mijn grootste grabber, En ja. mijn leermeester. Jouw grootste grabber okay. en je leermeester. Ja, mijn en, leermeester, heb ik alles van geleerd. En jij kent hem dus ook, Nick, André Prins. Ja, goede leermeester. Ja, het is heel beroemd in Nederland. En uh, ook als coach in het buitenland? Oh ja, ja, inderdaad. En heb jij wel eens in buitenland ook iets, uh, iets, ge iets gefloten als een paar heen, of niet? Nou, we, we fluiten niet, we kollen. Oh, sorry. Ja, ik, ben, ik heb een, onder andere in Duitsland eh, heb ik een, een toernooi mee mogen maken. Toen nog met eh, Suisse. Dat was een satellietvereniging van ADO. Ja. En ja, een Franse ploeg. En ik heb ook een Franse ploeg dat tegen de verschillende toernooien ook gedaan. Bij de eh, American School, was hij. De Amerikanen. En de Franse ploeg, de nationale Franse ploeg. Ik heb een ploeg uit Taiwan mogen mogen doen. Oké, Aad, we gaan, we gaan even danken wel voor jou. We gaan even tussenuit. Er gebeurt weer een hoop daar in San Francisco. Is dat, is dat goed? Ik eens te kijken hoor. Oké, dank even voor jouw bijdrage, Aad. Graag gedaan. Laten we even naar Theo gaan. Theo van NOS. Wat gebeurt er nu in San Francisco? We zitten in de vijfde slagbeurt. De mannen van de Dominicaanse Republiek mogen het weer proberen. Nog steeds op het werpen van Diego mar Marquell, de linkshandige werper. En we zagen net Kroes, gevaarlijke slagman. Die werd uitgevangen in het middenveld door Sams. En dat betekent de eerste nul. Het is een belangrijke fase nu in de wedstrijd. Want de, het eind zo'n beetje komt eraan van Mark Wel. En het optreden van hem is uitstekend tot nog toe. En we zagen net in een flits op de tv... Tom Stuifbergen eventjes in beeld. Mogelijk dat hij dan de opvolger wordt van Mark Wel. Tot genoegen wellicht van Nick in de studio. Misschien dat hij het gaat doen, misschien een ander. Dat kunnen we hieruit niet helemaal goed beoordelen. Maar dat zou zomaar kunnen. Maar voorlopig doet Mark Wel het uitstekend. Alle complimenten naar hem. Nog ongeslagen in dit prestigieuze toernooi. En de eerste slagman... Er zit alweer aan de kant. We kijken nu naar Carlos Santana die behalve muziek kan maken. Dus ook kan honkballen hier in die vijfde slagbeurt. Nog steeds de 1-0 voorsprong voor Nederland in deze halve finale van de World Baseball Classic. Het officieuze wereldkampioenschap dat hier uh, gespeeld gaat worden. Twee keer gewonnen door Japan. Dit is de derde editie. En wie wordt de derde winnaar? Wordt dat Puerto Rico of wordt dat uh, een van deze verlies een van de winnaars van deze halve finale. Dat kan Nederland zijn, dat kan de Dominicaanse Republiek zijn. We zitten halverwege de wedstrijd. Nederland leidt nog steeds met 1-0. Theo, als ik jouw commentaar een beetje lees, iets mag vragen... klopt het dat Nederland eigenlijk boven verwachting goed presteert tot nu toe? Ja, ik vind wel. Uh, Nederland heeft natuurlijk een heel sterk team. Uh, zoals Nick Stuifberg ook al beschreven heeft met al die... ...profs erbij die uh, op het vorige WK er niet bij zijn. Maar de tegenstand uh, is natuurlijk ook van geweldig niveau van uh, de Dominicaanse Republiek. Daar is uh, honkbal de sport nummer 1 op dat eiland, het buurland van uh, Haiti. En uh, ze hebben in dit team zo'n 7 à 8 spelers staan die in de Major League staan. Nou, daar komt Nederland niet aan en dan moet je toch van goede huizen komen... ...om deze mannen kort te houden. En het gebeurt gewoon. Ze hebben pas twee honkslagen geslagen op uh, die werper van Neptunus... ...die over twee weken weer voor 50 mannen in Rotterdam staat te gooien. En hier in dit stadion van San Francisco het uitstekend doet. Maar nu een honkslag moet incasseren langs het derde honk. En daarop kan gescoord worden of kan daar niet gescoord worden. Nee, nog niet het derde honk wordt uh, bereikt. Of er wordt wel gescoord. Dat kan ik eventjes uh, niet goed zien. Het was in elk geval een vereindige slok, uh, honkslag van uh, Santana in het uh, linksveld. Buiten bereik van uh, de derde honkman. In elk geval... Uh, we gaan nog even kijken naar de herhaling uh, of die... Uh, Nee, het kan geen punt zijn. Het blijft gewoon 1-0 voor Nederland. Maar wel een uh, hongslag voor de Dominicanen. Die dus de mogelijkheid hebben om deze, in deze vijfde slagbeurt op terug te komen. Dank, dank Theo Plaschaert voor deze update. Uh... San Francisco dus, daar gebeurt het allemaal vannacht. Mocht u er net inschaken, de halffinale van de World Baseball Classic. Nederland speelt daarin tegen de Dominicaanse Republiek. En dat ja, het is bijna een beetje een soort, een soort avontuur. Want uh, we zijn best goed als Nederlanders. Maar we staan toch tegenover een land met absoluut een hoop uh, topspelers... die in de, in de belangrijkste competitie, de Major League, meedraaien. En we doen het helemaal niet slecht. Sterker nog, we staan met 1 tegen 0 voor op dit moment. En dat hopen we eigenlijk uh, zo te houden. Aan de telefoon heb ik Cas uh, Tan. Cas, goedenacht. Goedenacht, hallo. Hoi. Wat heb, jij, wat, heb, heb je, wat heb jij met honkbal of met sport? Nou ik vind honkbal erg leuk om te kijken. Ik doe zelf een curling. Maar uh, ja, ik vind honkbal heel leuk om te kijken. En uh, nou, ik zit nu natuurlijk ook voor de buis, voor het Nederlands team. Ja. En ik wilde een vraag stellen aan Nick als dat kan. Eigenlijk twee vragen. Nou ja, kom maar op. Oké, okay. nou ik vroeg me af, want het valt me op en, en bij deze wedstrijd valt het op zich nog mee. Maar dat er ook vaak grote zware jongens zijn, bijvoorbeeld die pitchers, is, uh, is dat een voordeel? Of, uh, dat is iets wat me opvalt, want bij andere sporten zie je vaak, iedereen is helemaal afgetraind. Bij deze sport ook wel, maar vaak werpers, ja, ze zijn toch grote, grote, zware jongens. Ja, Nick Doe is ook af... een aardige beer, hoor, kan ik je vertellen. Nick, hoe zit dat? Oh, Nick is ook een grote jongen, oké, okay, oké. Okay. <laughs> Nick, ik begint een beetje te lachen hier. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> nou ja, als je groter bent, dan kan je natuurlijk een bal verder slaan. Dus er zit meer massa, dus je kan ook harder slaan. Ah, oké, okay, oké. Okay. Hey, hey, mag, mag ik nog een vraag stellen? Kan dat? Als, als ik het goed vind, ik, ik zie je weg nou, knikken. Nou, vooruit dan... Uh... Vo vooruit, okay. ja. Oké. Okay. Nou, dus straks uh, was er een bal en die werd heel ver geslagen. En die, uh, die ging net, net langs de paal eigenlijk. En ik vroeg me af, wat, uh, wat gebeurt er als hij uh, tegen de paal aankomt? Dus bij voetbal is paal natuurlijk naast, maar hoe zit dat bij honkbal? Als hij de paal raakt, dan is hij goed bij honkbal. Dus geen voetbal, dat de... is honkbal. Oké, oké, oké. Ja, ja, oké. Okay, okay. Nou, zo zijn we weer even heel wat wijzer, Kast. Maar uh, uh, ja. als je als het goed blijft, kun je even blijven hangen. Dan we even tussendoor even naar San Francisco gaan en zo weer terugkomen bij jou? Ja hoor, dat is prima. Ja, dat is goed. Er is namelijk wat gebeurd. Uh, Theo Plaschaart, kun je even vertellen wat er aan de hand is? Ja, het is uh, gelijk geworden. Het waren twee, twee hoekslagen op rij van Santana en Anita. Waar Mark wel eventjes het uh, niet goed zat met zijn worpen. En uh, de slagmensen van uh, de Dominicaanse Republiek roken hun kans en profiteren onmiddellijk. Dat betekent 1-1 en een honkloper nog in scoringspositie op de tweede honk. Dit is een cruciale slagbeurt voor Nederland. Komen ze hier ongeschonden uit of gaat de Dominicaanse Republiek de voorsprong vergroten? We zullen het zo weten. Spannend, uh, in ieder geval 1-1 dus gelijkstad nu in, uh, in San Francisco. Dan gaan we even terug naar, uh, naar onze beller dan. kast, jij moet toch even uitleggen, want curling en honkbal dat zijn wel twee hele verschillende dingen. Zeg. Want, uh, curling is, met, met uh, is eigenlijk een soort show de boer op het ijs, hè? met van die mooie bezempjes erbij. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. ja, dat klopt. Ja, ik doe het nog niet zo heel erg lang. Ik ben een keer met een vriend, uh, ja, heb ik een, uh, ja, een clinic gevolgd. Ja. En uh, ja, sinds die vond ik het wel leuk en ik heb het nog een paar keer gedaan. Maar goed, het is niet, niet zo heel serieus, want ik ben zelf niet zo'n sportman. Oké. Okay. Dus, uh, ja, ik ben niet iemand die, die echt voor de top gaat, zeg maar. oké. Okay, nee, ik, ik, heb, ik heb ooit in een ver verleden ook wel eens een clean curling gedaan. En ik vond het, ik vond het verschrikkelijk lastig, want je, krijgt dan, je, krijgt dan, je moet dan dus op dat ijs... en dan krijg je één schoen, die, die is zo glad als ik weet niet wat... en die andere die, die, die beweegt geen centimeter mee. Ben je, ja inderdaad, ja, ja, dat is even winnen inderdaad in het begin, maar ja, goed, en, ja, met die bezem, ja, ik weet, niet eens, weet je dat ik de naam ervan niet eens precies weet? Ah, okay. Maar uh, ja goed, ik vind het lachen en uh, ik doe sport meer voor de loor. Ik uh, maar... heb helemaal geen ambities om de top te halen. En nou, waar ik komt ik jouw interesse voor en... honkbal dan vandaan? Wat zeg je? Waar komt jouw interesse voor honkbal dan vandaan? Nou, ik, ik ben wel eens bij de Haamse Hongbaanweek geweest te kijken en dat is altijd wel een leuke sfeer. En uh, ja, ik heb ook een keer bij Nederland tegen Cuba zitten kijken op de Hongbaanweek. En uh, een beetje ja, biertje drinken en zo, altijd wel leuk. Ja, ik vind het altijd wel een leuk sfeertje. Een leuk sfeertje. Zo, zo, zo nou. druk is het niet in het stadion, dus je dat had wel dan wel erbij gekund uh, vannacht hoor, daar in San Francisco. Ja, ja, ja. Nee, ja, goed, er moet morgen weer gewerkt worden, hè. dus uh, dat, dat gaat helaas niet. Nee. Maar uh, ja, ik vond het wel leuk, halve finale gebeurt natuurlijk niet dagelijks, hè. dus dat wilde ik, wel, uh, wilde ik wel zien. Daar blijf je wel voor wakker. Hey, uh, dank Cas ja. uh, voor, jou, uh, voor jouw vragen ook aan Nick en uh, voor je bijdrage vannacht. Oké, okay. okay, goede wedstrijd. Dankjewel, jij ook. En, okay, uh, even kijken, we hebben nog iemand uh, aan de telefoon en dat is uh, Timo uit Den Haag. Timo, goeienacht. Ja, goedendagt, mensen met Timo. Tijdje niet uh, gesproken? Ja, uh, hoe komt dat? Nou, ik, ik, ik heb geen idee. Jij belt uh, even voor de duidelijkheid, je bent een van de toch wel. Nou, kan toch wel een van de vaste bellers noemen. Uh, Timo uit Den Haag. En uh, ik heb je. Ik weet niet, ik heb je gewoon een aantal nachten niet gesproken. Maar je bent er vannacht weer. Welkom. Jij houdt ja. ook van, uh, van honkbal, zit je te kijken? Nee, ik heb geen televisie. Oké. Okay. Dus ik volg het uh, via. Ja, wat ik dan volg? Volg ik via de radio. Eigenlijk probeer ik. Sport op de radio te mijden, maar ja, nou is het een beetje om en om inbellen en sport, zeg maar. Dus ja, dan neem je de sport erbij. Net zoals, toen de tijd met, uh, hoe heet dat, spelen Met ja. de zomer, sportzomer. Ja, de radio en sportzomer. Ja, was het ook om en om uh, kletsen en sport. Dus neem je de sport erbij. Oké, okay, maar dat klinkt alsof het een beetje een zure appel is voor jou. Nee hoor, nee, ik kan heel goed tegen dingen waar ik niet, waar ik niet van hou, maar uh, niet te lang niet te lang, oké. Okay, nou dan, ja, nou hoop... want dan ga ik iets anders zoeken. <laughs> oké, okay, nou ik weet niet maar hoe lang de wedstrijd echt... duurt, maar het kan nog wel even duren denk ik. Ja, nee, maar ik vind het ook helemaal niet erg. Dus oh. nou is het, je, je moet niet zo denken dat ik het echt heel erg vind, maar ik bedoel, als ik alleen maar sportverslaggeving hoor, zeg maar, en nu is het nog beschaafd met die hongbal. Misschien ook doet die meneer dat wat rustig, omdat het midden in de nacht is. Ja. Maar uh, zeg maar, normaal is het ook zo helemaal, ja, zo, zo, zo super enthousiast, zeg maar. Ja, en en daar word ik een beetje onrustig van dan, zeg maar. Oké, okay, en, en hoezo is dat dan? Want dat zijn toch gewoon emoties die juist bij sporten komen ja, kijken? Ja, maar ik kan niks met die emoties. Moet ik dan gaan dansen in de kamer? Nou, bijvoorbeeld, Timo. Ja, <laughs> en dan kan ik niet meer luisteren. Doe eens gek. <laughs> ja, ik doe genoeg gek. Okay. Dat is het probleem niet. Nee, ik, Over ik... gek gesproken trouwens. Jij zei dat ik met de buren toen. Weet je dat nog, dat ik met de buren wat meer contact moest zoeken? Ja, dat, dat, dat is heel lang veel... geleden, ja. Ja, en toen heb ik dat gedaan. Nou, dat soort adviezen kan je beter niet meer geven als je iemand niet heel goed kent. <lacht> wat is er gebeurd, Timo? Ja, nou, ik ben naar de buren gegaan en die kijken nu heel anders tegen me. Vroeger <lacht> was het veel beter. Wow, het eh. was echt een advies van niks trouwens. Maar goed, dat is het Nou, dan maak je me toch even nieuwsgierig. Want even, even voor de luisteraar denk ik, wat is hier aan de hand? Timo, Timo belt al vaak en die we hebben het inderdaad over gehad dat jij niet zoveel contact met je buren zegt. Dus ik zeg, nou, zoek ze zo. Nee, op. nee, nee, nee. Ik heb genoeg contact met de buren. Alleen, ik laat het aan hun over om zeg maar aan te voelen hoeveel contact ze met me willen of ze überhaupt contact met me willen. Ja, maar wat is er dan precies hoe, fout gegaan nu? En hoe vaak? Nou, ik heb, ik heb, zeg maar, iets wat ik hier thuis had liggen, heb ik uh, een cadeautje was dat zeg maar wat ik van mijn vader had gekregen en daar kon ik niks mee en toen zag ik een buurman waarvan ik dacht van die kan er wel wat mee, die dus heb ik dat cadeautje gegeven en nou hebben we een hele andere relatie maar niet per se beter volgens mij. En wat voor cadeautje was dat? Ja, dat ga ik niet zeggen want dan weet hij het ook. Uh, maar wie is hij, de buurman? Ja. Maar die, die heeft het cadeautje toch gekregen van jou? Ja, ja, ja. ja. Oh, maar je wil niet, uh, voor het geval, hij ook Radio 1 luistert om, uh, om, om vijf ja, uur s nachts. Ja, of, of kennissen van hem. Uh, maar goed, het was, was niks bijzonders op zich. Maar ik denk, ja, nee, nee, ik had, het liever, <laughs> ik had het liever niet gedaan. Of gewoon op mijn eigen gevoel, zeg maar. Als mijn gevoel aangaf van, er is ruimte voor, weet je wel. Maar dan een aanmoediging die je dan ook met je meeneemt en die dan, zeg maar, je meer laat doen dan dat je wil doen eigenlijk. Ja. Snap dus je wat ik bedoel? Ja, nee, ik, ik snap wat je bedoelt. Nou, mijn excuses, Timo, voor mij nee, niet voor mijn nee, advies. Geef niks, geef maar, niks. Maar, maar ik niks. bedoel... Nog even terug dat... naar die, die emotie oh, ja. bij sport, hè, Timo. Over de sport, ja. ja. Maar, keek ik jij, keek jij ver... bijvoorbeeld ook toen, toen vorig jaar bij de, bij de Olympische Spelen Epke Zonderland eh, aan, aan de turnen? Ik televisie toen. Of luisterde jij naar de radio? Ja, tuurlijk. Dan moet jij toch ook dat, dat enthousiaste commentaar hebben gehoord en dat je toch stiekem toch een klein vreugdesprongetje wilde doen toen hij goed geland was? Nou dat dat dat wel, maar dat dat Zie je wel. Daar zit ja, ik zit er niet op te wachten. Ik vond het heel leuk zeg maar hoe Dionne te gaf met uh, weer Jurgen van der Broek. Zou dat was echt een super koppel in de, in de voormiddag, zeg maar. Die, die voelden elkaar echt aan en die voelden elkaar aan. En het was gewoon een spijt, omdat ze afscheid moesten nemen. Ja. En die koppelings, die, die duopresentatie was trouwens toch wel heel erg leuk, vond ik. Oké, okay. Timo, dat... ik, ik, ik moet je even, ik doe dat niet graag straks, maar ik moet je ja. toch even afbreken, want er is groot nieuws uit San Francisco. Okay. Luister ja. even mee naar, uh, ja. naar Theo Plasgaard. Theo? Ja, het gaat even uh, wat minder met het Nederlands team in die vijfde slagbeurt. De openingsslagman van de Dominikanen, Reyes, kwam door met een hongslag... die net voor de voeten van de Nederlandse midvelder uh, viel... zodat hij hem uh, niet kon oppakken, maar er wel gescoord kon worden. En de 2-1-voorsprong voor Nederland nu op het uh, bord staat... tot uh, balen voor de Dominicaanse Republiek natuurlijk. Tot uh, ergernis en tot het balen van Markwell... die uh, aan het eind van zijn optreden is... en nu in de slotfase toch moet uh, afgeven, moet toezien hoe de Dominikanen... 1-0 achter, nu 2-1 voor. Het gaat moeilijk worden voor Nederland. Er is nog alles mogelijk, maar de achterstand is er nu voor het Nederlands team. Achterstand voor het, uh, voor het Nederlands team. Nou, dat is eventjes vervelend. Uh, Timo, mag ik jou bedanken voor je bijdrage vannacht? Ja, natuurlijk. Ja, maar ik, was, ik, was, ik bel eigenlijk voor het onderwerp. Uh, het, het onderwerp? Welk onderwerp bedoel je? Uh, uh, Sport en frustratie. Oh, daar wilde jij nog even wat over vertellen. Ik dacht dat je met je vreugdedans ja, we al jou... Uh... We wel een beetje af, maar goed. Maar is het nu, is het nu zeg maar, van 1-1-2-1 voor de Dominicaanse Republiek geworden? Dat heb jij correct uh, gehoord, okay. ja. Nee, ik bel eigenlijk om te zeggen van, ik, dat ik bijna het gevoel heb, zeg maar, of bijna zeker weet, dat als je heel erg aan wil winnen, echt liever dan alles, zeg maar, dat het veel moeilijker wordt om te winnen. Omdat, zeg maar, op het moment dat je dan de kans hebt om te winnen, uh, dat je dan, zeg maar, de emotie van de winst al aanvoelt komen, zeg maar, in je lijf, als een soort van anticipatie. En dat die emotie eigenlijk je in een gemoedstoestand brengt... waar je helemaal niet op getraind bent, waar je ook niet voor kan trainen. Dus dat je dan zeg maar gewoon verminderde controle over je lichaam hebt... waardoor penalties misgaan of bij tennissen zie je ook vaak matchpoints misgaan. Vooral bij de dames zeg maar, die krijgen vaak last van zenuwen. Dus ik denk dat, dat je gewoon zeg maar meer op de uitvoering moet letten... en dat een spits eigenlijk altijd de open, de, de, de, het lege doel... wat eigenlijk op zich geen object is, maar wel als een object gezien moet worden... Gewoon als dertiende speler gezien moet worden, die je moet aanspelen. Maar niet omdat je dan als hij die bal, als die de bal heeft, zeg maar de lege doelman van de tegenstander, dat je dan gewonnen hebt, maar gewoon dat hij dan iets met die bal kan doen, net als je andere tegenspelers. Ja. Dus gewoon zeg maar, ja, uh, lege doel altijd in de gaten houden, net als een medespeler. Ja. En dan heb je ook geen last meer van uh, dat je heel graag wil winnen. Of dat je, als ik nu dit doe, dan, want dan ga je allemaal denken. En zeker als je tijd hebt, zoals met een penalty of met een matchpoint. Maar vanuit welke ervaring zeg je dit allemaal, Timo? Nou, je ziet, dat zie je gebeuren en je weet zelf ook als je emoties krijgt, zeg maar, dat je armen, je spieren verkrampen en je spieren verstijven. En ja, ik heb inderdaad met tafeltennis toen de tijd. Ja, dat is weer, dat is weer het verhaal wat ik altijd dan ophang, natuurlijk. Maar dan met tafeltennis toen de tijd, dat, dat als je zeg maar een sfeer hangt waarin je gewend raakt aan van wat iedereen altijd wil winnen en dat je daar ook op meegaat, dat als je op punt staat te winnen, dat je ja, gewoon je spieren anders zich gedragen en ja. je hoofd zich anders gedraagt. En daar ben je helemaal niet op getraind, dus dan kan je niet meer doen wat je gewend bent te doen. Nee, maar het is, het is toch ook juist dat, dat je als je adrenaline voelt en spanning... en misschien wel de, de, de winst die je avond komt, dat je dan extra geconcentreerd bent? Nee, maar winst is een voortvloeisel van zeg maar, gemiddeld beter zijn dan je tegenstander. Dus als je je verliezen kan dragen, dan moet je ook niet proberen te winnen. Het is het bijna de, kruifiaans. Boven het centercourt van Wimbledon staat er een mooie spreuk over. Iets met een champion en defeat. And, and, maar ik, weet, ik weet niet uit mijn hoofd hoe die gaat, maar dat kan je opzoeken. Okay. Boven het centercourt van Wimbledon. Ja, ja. Hey, Timo, bedankt voor jouw jou bijdrage vannacht. En uh, okay. hopelijk tot snel weer eens. Joe, bye bye. Uh, we zijn uh, door het tweede uur van de uitzending heen. Maar we zijn straks gewoon weer terug hoor, met, uh, met een update vanuit San Francisco. weer. Het is daar erg spannend nu. De Dominicaanse Republiek lijkt echt een beetje aan te, aan te trekken nu. En uh, ik hoop dat Nederland nog terug kan komen. Daar gaan we zometeen meer over horen van Nick Stuifberg. En natuurlijk van Theo die De wedstrijd live verslaan namens de NOS. We gaan er even tussenuit zoals dat gebruikelijk is op Radio 1. Uh, precies om het hele uur voor, uh, voor een kort nieuwsoverzicht. En zometeen zijn we weer bij je terug. Tot straks.